Herman Vriend met het NOS Journaal. De brandweer in Belkomen dat de LPG-tank ontplof van een tankstation bij Wetteren... langs de snelweg E40 tussen Gent en Brussel. Sinds vannacht staat de tank met 16.000 liter LPG in brand... nadat een auto tegen de bovengrondse LPG-leidingen aanreed. De brandweer probeert de leidingen te koelen en laat het vuur gecontroleerd uitbranden. Maar er is voor de brandweer wel ontploffingsgevaar... en daarom wordt met zandzakken en watercontainers...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 Dit is John Sohoka van de ANWB. Files in de randstad staan op de A12, Den Haag naar Utrecht. Tussen Blijswijk en het Gouwe Aqueduct, 6 kilometer doorwegwerkzaamheden. Op de A15, Rotterdam naar Gorkum. Tussen Stuttgard Westen Gorkum, 7 kilometer. Er zijn problemen met de matrixborden. De rechte is daar dicht. Op de A20 naar Gouda, 2 kilometer voor knopend Gouwe doorwerkzaamheden. En op de A27, uh, Gorkum richting Utrecht. Daar staat door tussen Hout en Knopend Rijnse Weert, 4 kilometer.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 Zandvoort. Zandvoort, heeft Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen wat een, Zandvoort. Wat een prachtig openingsmuziekje Ik heb je uitgezocht. Roy. Ik ken dit nog van de uh, televisieserie Paal Vlaanderen. Is dat niet heel lang geleden? Klopt.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 Daarna is Ernst Brokmeijer bij ons aanwezig. Het 90-jarige bestaan van de Sandvoort-Rijksbrigade gaat volgende week gevierd worden. En dan komt Gerard Scholten. Hij is duimwachter en hij gaat vertellen over de weg van het water.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 Uh, vanmorgen, okay. Jeroen Wouda is van de wetter uh, van Zandvoort. Okay. Ja. Ja. Um.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 Geweldig uh, opsteker vind ik de wisseling van het parcours. Ik ja. heb hem vorig jaar, uh, nou niet mateloos, maar wel geërgerd over de Zandvoortslaan en, uh, en, en de binnenkomst van Zandvoort. Ja. Uh, dat hebben we ook geuit samen met René in een, uh, een evenementen-evaluatie. En gelukkig zie ik dan toch dat het visserspad uh, gebruikt gaat worden. Ja. Hoe is dat nou zo gekomen? Is dat toch door uh, de PWN toegestaan?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 Uh, ondernemers proberen we een menu aan te bieden. Uh, we hopen dat uh, de deelnemers daardoor in het dorp blijven. Dus uh, gezellig een biertje blijven drinken, een bitterballetje eten uh, en daarna uit eten gaan. Lekker hopen. de terrasjes vullen. Ja, ja, ja dat is wel de bedoeling.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 Op voorbereid zeg maar ja, nou, ja zie... doen uh, iets van 10 mensen mee met het uh, zin in zand. Wat nu begrepen, 19:50 voor een drie gangen uh, menu. Ja. ja, ja, klopt. Klopt, is niet alleen voor de open hè? <laughs> nee, is ook voor de wandelaars. Oké, okay. <laughs> ja. dus uh, dat is dan uh, voor de zaterdag. 3700 wandelaars die uh, vertrokken zijn vanuit de circuit. Ja, ja. ze zijn uh, van volgend... horen ze ook autorazen vanmorgen. Ja, dat klopt.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 ja uh, dat dat uh, <laughs> en dan, is dan een kraantje lek en dan kraantje lek kraantje lek <laughs> en dan kraantje ja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 Uh, 700 deelnemers, dus dat is weer een mooi aantal voor, uh, voor ons, maar ja. ook voor, de, voor het dorp Zandvoort. Uh, we beginnen met een, uh, ja, we hebben natuurlijk verschillende onderdelen, waarbij het circuit eigenlijk centraal staat. Uh, we beginnen met uh, de kinderloop, dat is een, een 9,5 en 2,5 kilometer over het circuit. Die begint om uh, kwart voor elf. En daar is nog een na-inschrijving voor mogelijk. Dus Oké, okay, en hoeveel, hoeveel inschrijvingen hebben jullie daar nu voor? 500. Dat is ook best wel veel. Ja, dat is, heel, dat is echt een... een dus er kan er ingeschreven worden. Zandpoort dus, in Bij wie? Met je kinderen uh, op... Uh... Op paddock 2 uh, in de stand. Ah. Oké, okay, op de trepplaatsen kan er ingeschreven geschreven worden. Dus. Ja, ja. En wat is dan de max? Eh... Uh,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 ja, om als uh, kampioen ja. uh, van de regio uh, te worden. En zeg maar. dat is ja. op het circuit zelf? Ja.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 Daar zijn die 12.700 op ingeschreven of is het totaal? Nee, het totaal is 12.700. Okay. Okay. En dan zullen er 9.000, uh, moet ik goed, even goed zeggen, 8500 deelnemers zitten op die 12 kilometer. Okay. Ja. start 1 uur. 1 uur? Ja. Uh, hoe laat is de laatste start? Het uh, is om half twee. Dus is om de tien minuten starten was het ja. geloof ik hè? Ja. Half twee is dan de laatste start. Ja. Uh, ja, dan gaan ze in het dorp door. Ja. Nee. Uh, in het dorp is ook weer van alles te blijven begrijpen. Ja. Er is dus, uh, wat muziek. Ja.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 Ik zie uh, die, je kan lekker een borreltje drinken daarna. Dat okay. is, uh, ja. nou, het, is, het is eigenlijk de bedoeling dat iedereen die finisht het dorp in Gelijk komt. Het dorp in. Zeker, ja. En uh, een van de uh, hoofdsponsors die, uh, looft ook uh, 250 handdoeken uit als je met je startnummer op het raadhuisplein komt. En ja. ik kan je nu al beloven dat het mooiste versierde huis is staat 6. Ja. Is het is jouw huis. Het hoor ik huis. Ja. Maar we gaan huis. Het straks over Het strand hebben ja, Met Het is uh, Ernst van uh, de Het is Het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 wat uh, nog even wat vreemd was vrijdag, dat er allemaal borden stonden in Heemstede. Zandvoort niet bereikbaar. Ah, heb ja, je dat ja. nog meegekregen? Ik heb het wel gehoord, uh, inderdaad. Ja, ja, maar Volgens mij staat er aanstaande zondag Zandvoort niet bereikbaar. Ja, zoiets stond erop. Ja, maar nu, nu hangen er allemaal jute zakken overheen. Ja, ja. Ja, dat was niet handig. <laughs> hey, is goed. Uh, bedankt voor je komst. Ja, U ga je van de week wel. zeker nog een paar keer zien. Zeker Ben, ja. Bedankt. Jullie bedankt. Oké, okay, tot ziens.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 de zondag is natuurlijk een veel grotere groep mensen. Nou, hardlopen uh, kan ook uh, ander risico met zich meebrengen. Uh, gelukkig hebben uh, wij uh, geloof ik vanuit de reeks kan afgelopen jaar op het strand nou, een enkeltje, een iemand die uh, gewoon uh, denkt na 7 of 8 kilometer ik heb geen zin meer, uh, dus een paar uitvallers nee. en daar houdt het uh, uh, bij op uh, maar je weet natuurlijk nooit, en dat betekent dat uh, wij, maar bijvoorbeeld ook het Rode Kruis een aantal andere hulpdiensten, toch vooraf uh, ja. goed uh, de draaiboek en de scenario's doorwerken. Je moet uh, beslagen om, uh, op komen Wij komen inderdaad uh, beslagen op het strand <laughs> uh, uh, en uh, uh, ja, eigenlijk met de insteek dat we net als de afgelopen jaar er uh, samen met Helse Zandvoort een uh, supergezellige dag van gemaakt. Nou, dat gaat zeker lukken. Uh, we gaan af van het uh, hardlopen en het wandelen, want eigenlijk zit je hier om uh, eens te vertellen over het 90 jarig bestaan van de Zandvoortse regelbrigade. Dat is natuurlijk al heel oud. Dat is uh, heel oud. Ja. <laughs> Hoe is dat begonnen? Uh, ja, dat is eigenlijk begonnen uh, uh, met een. Uh, uh, in die tijd, hè, in de jaren 20, uh, spreken we over, uh, uh, was nog echt de tijd dat er uh, ook regelmatig langs de kust, niet alleen in Zandvoort, maar ook op andere plekken, mm -hmm. schepen stranden.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 is er een soort overleg ontstaan landelijk. Uh, is, uiteindelijk is dat landelijk uh, uh, de Koninklijke Nederlandse Bond tot het redden van Drenkelingen geworden. Heel lang in Haarlem het hoofdkantoor gehad. En ook uh, de Zandverseringsbegaan is daar al vrij snel bij aangesloten.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 toch bij jullie geweest vorig jaar en ik zie toch best wel veel jongen rondlopen dus ik, ik wil niet zeggen dat de vergrijzing bij jullie toezwaait wel Tom de Rode heeft geen uh, blond haar meer maar nee. um... Dus toch is er nog wel interesse. Ik zie best wel ja, jong. Nee, dat, dus. dat klopt. Wat ik al zei. Uh, wij hebben het geluk dat we tot nu toe nog steeds. Uh, uh, uh, nou, elk jaar toch wel wat nieuwe aanmaatsen ja. hebben. Uh, maar ook kijkend naar dat de taak toch wat uitgebreider wordt. Uh, het, is, het is niet meer zo. Ik, ga, ik wandel de zee in en ik haal iemand eruit. Hè? Je moet nee. echt allerlei deeldiploma's halen. Klopt. Het is echt een, een, een redelijk zwaar traject. Als je echt alles wil halen ben je link een jaar of drie bezig. Ja. Uh, nou ja, wat ik al zei. De strandopleidingen. Maar ook dingen als EHBO, reanimatie, communicatie. Uh, dan moeten we eh, week. We hebben weer een groot deel van de mm. strandwachten een bijscholing gehad in het uh, gebruik van uh, C2000, mm. hè, het uh, landelijke ja. uh, communicatiekanaal, zodat we ook met andere hulpdiensten samen kunnen werken. Dus uh, ook voor de huidige strandwachten betekent dat ze elk jaar toch een aantal uh, herhalingscursussen, updates uh, moeten volgen om uh, weer uh, op de hoogte te zijn. Is het is een treffend voorbeeld van uh, vrijwillig is niet vrijblijvend. Hè? Klopt. Je, ja. moet, je moet er echt wat aan doen, dus je, je kan het niet als hobby'tje erbij hebben. Zoals een uurtje Tennis, je moet er vol voor gaan. Jullie...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 Uh, en leren daar uh, uh, zwemmen redden, hè, dus alle techniek. Dat is vanaf uh, zes jaar uh, tot ongeveer 15 jaar uh, uh, zwemmen daar uh, zo'n 80, 90 jeugdleden elke week. Uh, nou ja, zij zijn onze toekomst. Dus uh, vonden we vonden ook een mooie manier om daarmee te starten met een speciale avond. En waar doe je dat? Uh, in de, de Zwen, het okay. Parks Terwijl uh, ondertussen ook met telefoon gaat. Het, je ziet dat als je. Kijk, hij is zo druk, waarschijnlijk vertelt iets wat niet waar is. Dan moet ja, je dat kan het niet. Eh, <laughs> ja, ja, ja. um, um, dan vrijdag uh, hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ja. Waar we ook uh, ja, toch wel een 90-jarig tintje aan proberen te geven. En zaterdag is eigenlijk de, ik zou bijna zeggen, de openbare dag. Uh, dan hebben we smiddags uh, van drie tot vijf. Een receptie bij Beach Club Team. Waarbij we nou ja, buiten onze leden, oud-leden, donateurs. ook een hoop. Uh, relaties hebben uitgenodigd. Um, um, uh, andere hulpdiensten waarmee samenwerken. de sponsors, maar ook andere geïnteresseerden. Uh, eigenlijk uitnodigen om langs te komen. om met ons uh, het glas te heffen. En daar zullen we ook een, een aftrap geven. voor uh, ja, een nieuwe donateursactie die we, ja, die we gaan doen. Die hebben we hier voor ja. ons. Steun um, ons en draag bij aan een veiliger strand. Ja. Nou ja wat, wat we toch merken.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 ...een betere kijk op ons werk te krijgen. Ja, ik heb dat zelf ook een keer uh, mogen doen. Dat uh, vond ik heel bijzonder. Ja. Het is uh, zeker ja, de moeite waard. Het, het aardige is, en, en misschien komt het ook omdat een aantal van ons al wat langer meedraait... ...dat dingen die voor...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 ja, meer kan ik daar ook nog niet over zeggen. Zou dat ook landelijke aandacht kunnen krijgen? Dat is natuurlijk bijzonder. Uh, dat zou kunnen. Ja, ik, ik hmm. moet zeggen dat ik niet helemaal weet hoe men daar uh, mee omgaat en hoe we daarmee omgaan. Namens de, de PR-functionaris zit met de mond vol tanden. Uh, nou nee nee, laat ik het ja. anders zeggen de, de PA kan soms niet alles vertellen wat hij weet ah, ah, kijk hier komt het aapje uit de mouw nou, daar ging het even om uh, Er wordt dus aandacht aan besteed er, er wordt het, zeker ook die avond Het is heel bijzonder Het is, uh, het is bijzonder um, um, um, nou, Er wordt gezegd dat er nergens anders Nederland nee. dat is dat heb ik niet kunnen checken. Okay. Uh, en, en, het is natuurlijk tegenwoordig wel een landelijk systeem. Maar dat is een soort landelijke ledenadministratie. Maar die is uh, nog niet zo goed als het is. Dus het zou ook op andere plekken kunnen. Maar feit is dat als je 75 jaar lid bent van een vereniging. Dat dat natuurlijk dat uh, ongeacht welke vereniging ja. heel bijzonder is. Uh. Zeker. Hoe zie je ook dat er een tentoonstelling uh, ja. staat? Dat, dat was eigenlijk de volgende stap. Uh, de festie, ik, ik kijk ja. even of de, of de regisseur niet al begint te wuiven. Die, die kijkt die is nog blijf. ontspannen, dus kan uh, nog even. Wat, wat we naast die receptie doen is dat er natuurlijk heel veel historie en ook historisch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 En wat we de rest van het jaar gaan doen, dat kan we een andere, dat keer, we andere uh, keer vertellen. Dat komen we een andere keer vertellen. Ernstbrug uh, mij hartelijk dank voor de komst. Nou, geen dank. Uh, Dankjewel. En het muziekje deze keer is Jim Crouch's Time in a Bottle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 Inmiddels krijg ik struinen in de duinen uh, toegeschoven. Gerard Scholder, welkom. Ja, Goedemorgen, Goedemorgen Hè, Blij dat ik op tijd ben. <laughs> ja, nou je nee, zit nee. ook op tijd. Ja, ik nee, denk nee, hij komt ik, wel ik met... moet uh... even een rondje proeven in de vanmorgen vast. Oh, je, je loopt ik morgen? Dan, ja, morgen oh, 12 ja. kilometer. Ik Doe jij morgen mee met de, de grote ronde? Ja, ja. Okay. even testen of de conditie van die boswachter nog goed was. En maar... hoe, uh, hoeveel heb je nu gelopen? 6 kilometer, even. Nou, even kijken. Over strand of door de duinen?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 nou inderdaad zeg, want uh, gewoon enkele shirtje is genoeg heb ik gemerkt. Weet je, je hoeft geen dubbel hemdje aan of niks, korte broek. Nee, het is, echt, het is echt, echt heel warm hoor. Het is warm. Goed, de tip van de boswachter over het hardlopen, Ja, gaan we nu over water hebben.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 Nou, nou is dat beter bekend. Dus preventie is daarom ja, van het grote belang. Plus.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 Heb je dat wel eens gevonden op zo'n hert? Dat zijn natuurlijk oh. goede gasten, maar dat de... is. Ja, jeetje, ja? zegt, nou wat als gebeurt wij er met zo'n uh, hert, uh, met. Maar oh, sowieso een levend het, die honderden tekenen, dan kun je ook wel zien, al die zwarte. Knobbel, uh, knobbeltjes of bobbeltjes die er aan hangen, dat zijn vaak teken, maar de gezondheid hebt daar niks van. Die is daar uh, immuun voor. Okay. Maar zo goud een ziek dier is. Dan kan het wel eens zijn. Want dan, dat, dat merken die teken. Dan komen er soms wel eens. Ja, meer veel, nog meer dan honderden teken op. En, uh, dan wordt het te vuil Dan heeft hij er last van. Dan ja. kan hij zelfs uh, dan, door die ziekte van lijm, uh, Ja, Dat helpt hem dan, zeg maar ook, uh, ja, dat is een van de doodsoorzaken ja. dan. De, de vervolgtip is natuurlijk, als je thuis komt. En je hebt in de duinen gestruind. Ja. Kijk even naar je benen, hoe dat er uh, eventueel bij zit. Ja, ja dat zeg ik ook. controleren elkaar anders desnoods. Hè. Als je met een groepje bent, ga je een rondje staan of zo. Ieder uh, van de achterkant, nou ja. ik kan zelf niet bekijken. Klopt die nimf eraf. Hè. Dat zijn die kleine zwarte spinnetjes. Daar begint die take mee. Want hij zit de eerste twaalf tot, tot, tot twintig uur nog niet vast of zo. Maar dan, dan een okay. gegeven moment gaat hij in een holte kruipen. Ah. En dan nestelt hij zich in. En dan graaft hij zich als het ware in. Ja, en dan zit hij vast.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 lichte broeken, maar dat zie je ze gewoon op lopen, hè? dus uh, ben je aan het struinen geweest, of met, met een excursie, ja, dan is het, slijt het beter zichtbaar het af, dus en dan ja. kun je het ook beter ja, behandelen. Gewoon ja, gewoon een beetje handig om met lichte kleding het in te doen. Ja, ja nou, dan, dus dan, dan, dan, dan dus zie je ze veel tip. beter lopen. De tip ja. wordt steeds groter en... Uh, ja. sokken, sokken aan, kleding aan, sokken, ja, lange, ja. zandkleurige, lichte kleding. De ja. korte, korte broeken wordt een beetje uit en boos, ja. In de duinen kan dat niet meer, nee. Ja. Nee, ja. dat heb ik al een beetje door. Goed, we gingen het toch een beetje hebben over de waterweg, de weg van het water. Ja, die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 al is, wil dat niet zeggen dat je niet moet lopen, want het is met het mooie weer, ga ik er regelmatig uit ja. en dan ga ik, ja, begin ik bij het toevoerslootje, want daar, daar komt het water binnen vanaf de Rijn bij ons in de Duin en dat is dan voorgezuiverd in Nieuwegein.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 Ja, daar kunnen allerlei uh, vervuilers uh, aan te pas komen voordat het naar die geul is. Maar dat is in die 150 jaar nog nooit voorgekomen. Nee. Dus wij hopen dat het zo mooi open blijft en niet met alles buizen uiteindelijk naar nee. het infiltratiegebied Dat wordt. Een beetje destijds is dus dat, ja. vind ik. Ja. Alles moet ja. ineens zijn en dat ja. ligt er al 150 jaar. Ja. Dus in 150 jaar nog niemand ziek geworden van het water. Nee. En ineens gaan we er van nee. alles aan doen. Nee, nee, nee. nee. nee. nee het, maar uh, um, dat is natuurlijk ook de reden waarom het afgesloten is, hè? Die infiltratiegebieden zijn ja. afgesloten.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 Dan is het echt anders. Ja, het is echt anders. Ja. Ja. Maar dan haal je het echt uit zo'n uh, zo zo filtratiekanaal. Uh, ja. En dan smaakt het echt anders. Ja. Dan is het inderdaad. Dan is het meest gezuiverde water uh, op dat moment. Ja. Uh, wat er is, maar het is wel het, het lekkerste water zeg maar, van Nederland, ja. vind ik. Want, uh, ja, nou, ja maar PWM, hè, dus waar jij het uh, water voor krijgt. En, en uh, Amsterdamse Waterlijn, dat is eigenlijk bijna hetzelfde. Ja. Alleen we hebben een ander uh, filtratiesysteem. Maar ja. als je kijkt op de nummer 21 twee van Nederland. Beste water is de ene keer de PWM en de andere keer is het Waternet. Dus ah, we zijn goede concurrenten Ligt, van elkaar. Uh, dicht ja. bij elkaar. Ja. Ja, ik vind ik ben gek op water. Ik vind water heerlijk. Ja, En, wel, dus, ik, dus, en gezond voor hè, dus, Ik ben, ik, ben, ik ben gek op bier, dus ik zie hier dat vier bij zijn bier staat. Ja, ook ja, oh uh, ja. zit water bij hoor. Ja, dus. ja, nieuw, er staat hier Duinbier. Ja.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 Volgende week vrijdag om 1 uur begint de eerste fietsdiscussie van het jaar, ook bij de Oase. En dan mag je zelf je fiets meenemen, maar wij hebben ook 20 fietsen van Waternet. En die kunnen gewoon, die zitten bij die prijs in van 5 euro. En dan uh, kun je met twee boswachters, eentje voorop, eentje, eentje achterop. achterop. <lacht> Heb je ook wel eens meegeven? Ja ja. Ja, ja, ja. En ik ben ook zeker van plan om er dit jaar weer een uh, te gaan ja. fietsen. Uh, daarom weet ik ook uh, hoe het waterfiltratiegebied in elkaar zit, Want daar zijn we toen ingefietst. Ja, en waar dus. gaat de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 Half april, begin april beginnen bij ons ongeveer de lammetjes te komen. Hè? Dat is afhankelijk ja. van wanneer die ram erbij gaat. Dat is ook een hele leuke kinderexcursie inderdaad. Uh, inderdaad. Uh, ja, 25 april is dat. wij moeten gezien het tijdschema, want we ja. worden al uh, uit de regiehoek wordt ja, al, uh, geroepen. Ik zag het al een beetje. Maar, uh, <laughs> uh, alle aanmeldingen voor excursies kunnen via de Oranjecom. Nou, het telefoonnummer ja. kan je uh, opzoeken in, uh, in het boek. Schuin ja, in, in de Duin is verkrijgbaar bij wie allemaal?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 Ja, dat lijkt ons wel. <laughs> okay. Dit was het eerste uur van uh, Goedemorgen Zandvoort, waarin wij weer tal van uh, mensen hebben ontmoet. En ja, we gaan zo weer verder met het tweede, uur, maar, de tweede uh, uur. Eerst een klein stukje muziek, want ik denk dat het nieuws heel gauw vanzelf erin komt. In...